11 uur na netwijl met het NOS-journaal. Een groot deel van Nederland heeft last van zwaar onweer. Het trok vanuit zuid Vlaanderen naar het noorden. Rond 9 uur kondigde het KNMI code Oranje af voor bliksem en zeer pittige buien. in de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Gelderland en Utrecht. Later kwam ook Flevoland daarbij. Op sommige plaatsen in het Zuidwesten telde het KNMI 800 bliksemflitsen per 5 minuten. En er waren meldingen van flinke hagelstenen. In Zeeland, waar het noodweer nu weer voorbij is... werd het treinverkeer tussen Roosendaal en Kruiningen-Ierseke... stilgelegd door blikseminslag. Verder kwamen er veel meldingen van wateroverlast... vooral uit Terneuzen en Zuid-Beveland. Israël houdt vast aan het vredesverdrag... dat tientallen jaren geleden werd gesloten met Egypte. Dat zei premier Netanyahu in een televisietoespraak... over de gebeurtenissen in Cairo... waar Egyptische betogers de Israëlische ambassade hebben bestormd. Israël werkt samen met de Egyptische regering aan de terugkeer van de ambassadeur... die na de bestorming met vrijwel zijn hele staf het land uitvluchtte. Netanjahu bedankte president Obama voor de rol die hij heeft gespeeld bij de evacuatie. Zijn invloed was doorslaggevend, zei Netanyahu, die verder geen details gaf. Muammar Gaddafi heeft vanuit zijn schuilplaats in Libië... een nieuwe audioboodschap uitgezonden voor zijn aanhangers. Hij riep ze op om middelijk de wapens te grijpen en in actie te komen. Dit is het UUR-U.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 In Tripoli werd vandaag voor het eerst de baas... van de Libische overgangsraad verwelkomd, Jalil. De Libische hoofdstad werd op 21 augustus ingenomen... maar de nieuwe machthebber uit Benghazi had zich er nog niet laten zien. Jalil werd door honderden mensen toegejuicht.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 Bij de onthulling van het monument waren de oud-presidenten Bush en Clinton... vicepresident Biden en nabestaanden. Morgen is er in Pennsylvania een officiële herdenking... waarbij ook president Obama is. Er zijn dan ook herdenkingsbijeenkomsten in New York en Washington. Tien jaar na de aanslagen van 11 september moet Nederland kritisch bekijken... of een deel van de antiterreurwetgeving kan worden teruggedraaid. Dat vindt oud-AIVD-topman Van Hulst. Politie, justitie en de geheime diensten hebben volgens hem te veel bevoegdheden gekregen. Van Hulst noemt als voorbeeld dat medewerkers van geheime diensten een verklaring over iemand kunnen afleggen zonder dat de advocaat van de verdediging daarbij is. In het dorp Maasdijk in de gemeente Westland is een Duitse bunker uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. De bunker werd gevonden bij het opgraven van een stuk riolering. Het was wel bekend dat er een verdedigingswerk stond, maar aangenomen werd dat daarvan alleen nog de fundering lag. In het bouwwerk hing onder meer nog een Duitsstalige gebruiksaanwijzing van een kachel. De bunker is in 1943 gebouwd. De gemeente Westland heeft hem voorlopig weer met aarde bedekt. Er komt overleg met de provincie en Erfgoed Nederland over wat er met de bunker moet gebeuren. Op het filmfestival van Venetië is de hoofdprijs toegekend... aan een moderne bewerking van Faust van Goethe. De Russische regisseur Alexander Sokurov kreeg de Gouden Leeuw... voor zijn vrije interpretatie van het verhaal... over een man die zijn ziel verkoopt aan de duivel. Het is de laatste film in een vierluik van Sokurov over hoe macht mensen corrumpeert. Eerder maakte hij films over Hitler, Lenin en Hirohito. Ajax is de nieuwe koploper in de eredivisie. De Amsterdammers wonnen in Almelo met 3-2 van Herakles. Op de tweede plaats staat AZ dat Twente op doelsaldo voorbij is gegaan. De Alkmaarders versloegen thuis Vitesse met 4-0... terwijl Twente voor het eerst van dit seizoen verloor. In Kerkrade won Roda met 2-1 van de club uit Enschede. Er waren nog twee wedstrijden, de Graafschap NEC 1-0 en Ado Den Haag RKC 0-1. Het weer, de regen- en onweersbuien trekken vannacht naar het noordwesten weg. Morgen overdag begint zonnig, maar al snel komen er weer buien vanuit het zuidwesten. Het wordt 21 graden. Na het weekend daalt de temperatuur verder en blijft het wisselvallig. Tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... ...staat tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Raasdorp... ...twee kilometer door wegwerkzaamheden. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... ...tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp ook twee kilometer. En de A27 Gorkum richting Utrecht tussen knooppunt Lunette... ...en Utrecht Veemarkt twee kilometer door wegwerkzaamheden. Dat was de verkeersinformatie.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 Het is met het oog op morgen met een overzicht van de actualiteiten van radio en tv en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Max van Wezel. Goedenavond. In de Afghaanse provincie Kunduz martelen ze op grote schaal gevangenen, onthulde de Volkskrant deze week. Vraag je aan de Tweede Kamer: is dat martelen nou een militaire taak of meer iets voor de politie? Bruce Springsteen, waiting on a sunny day. It's raining, but there ain't a cloud in the sky. Must have been a tear from your eye. Toen regent het niet. Mark Chafan. In 2001, correspondent van NSC Handelsblad in Amerika. Tegenwoordig columnist van die krant, politiek columnist... en hoogleraar journalistiek aan de Universiteit van Groningen. Met Mark Chafan en met Ruud Kolen, ook hoogleraar, nu in Leiden, politicoloog... toen net begonnen als voorzitter van de Partij van de Arbeid... en met Josias van Aertsen, nu burgemeester van Den Haag... toen in 2001 minister van Buitenlandse Zaken in het Tweede Paarse Kabinet... ga ik straks praten over die dag die alles veranderde, 11 september. En ook over de invloed die de gebeurtenissen in New York hadden... op de verhoudingen in de Nederlandse politiek... U hoort verder dit uur de muzikale herinneringen... van de toenmalige Nederlandse Amerika-correspondenten... Charles Groenhuizen, Max Westerman, Freke Vuist en Tim Overdiek. Verder, filmmaker Vivi Visser had een broer, Maarten. Had, want in 1985 is die spoorloos verdwenen... tijdens een bergwandeling in Chili. Al een kwart eeuw lang gaan zijn ouders Loes en Paulus... elk jaar op reis naar het Zuid-Amerikaanse land... Om hun zoon te zoeken. Vivi ging dit keer mee om het te verfilmen. En ze is straks hier. Marcella Mesker doet verslag van de US Open, waar Djokovic en Federer tegen elkaar spelen. En we gaan allereerst over naar het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 10 september. A De Israëliërs hadden het al zien aankomen. Ze lieten vorige week een muur bouwen rond hun ambassade in Cairo. Vandaag bleek zo'n muur niet voldoende. Zo'n duizend Egyptenaren bestormden na het vrijdaggebed het gebouw. Boos omdat het Israëlische leger vorige maand vijf Egyptische politieagenten doodde bij de grens met de Gaza-strook. Dit werd hun revanche. Ja, het de Israëlische ambassadeur was al vertrokken, maar zes medewerkers waren nog in het gebouw toen de menigte de deuren forceerde. Ze konden worden ontzet door de oproerpolitie. Sinds het gedwongen vertrek van president Mubarak is de verhouding tussen Israël en Egypte niet al te best. Toch zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat het vredesakkoord tussen de landen stand zal houden en dat de ambassadeur snel teruggaat naar Cairo. Israël de Egyptenaren hebben inmiddels de vrijheid verworven ambassade te bestormen. Nou, zover zijn ze in Libië nog niet. De opstandelingen vechten nu om de laatste bolwerken van het gaddafi regime Vol optimisme begonnen ze aan de strijd om de stad Beni-Walid. Maar inmiddels is dat lachen ze vergaan. De Gaddafi-getrouwen zijn namelijk taaier dan gedacht. No, Kolonel well Gaddafi zelf liet ook weer van zich horen. Hij riep zijn aanhangers op de wapens te grijpen en in actie te komen. Dit is volgens hem het UUR-U. De NAVO bemoeide zich ook met de strijd om Benny Walid. De stad werd vanuit de lucht gebombardeerd. Christian Adams... William Joseph Cashman. Namen die worden voorgelezen en een bel die luidt. Dit keer niet op Ground Zero, maar in Pennsylvania. Daar werd het monument onthuld voor de slachtoffers aan boord van de United 93. Het vliegtuig dat op 11 september zijn doel niet bereikte... omdat de passagiers de kapers overmeesterden. De oud-presidenten Bush en Clinton waren naar Shanksville, Pennsylvania gekomen... om de plechtigheid bij te wonen. They saved the capital from attack. They saved God knows how many lives. They saved the terrorists from claiming the symbolic victory of smashing the center of American government. Na 11 september kregen politie, justitie en de geheime dienst in Nederland. allerlei extra bevoegdheden. Nu, tien jaar later, zijn die niet meer nodig. Dat zegt de toenmalige baas van de geheime dienst, Siebrand van Hulst. Volgens Van Hulst is veel regelgeving overbodig gebleken... en wordt het tijd die wetten terug te draaien. Ik zou er eerder voor zijn om je werk met minder bevoegdheden... te doen dan met meer bevoegdheden. Een deel van de Tweede Kamer vindt dat er maar eens over gesproken moet worden... en dus ziet het ernaar uit dat er binnenkort een debat komt. In Zeeland pikken ze het niet langer. Het bedrijf Frisia wil een nieuwe vergunning om zout te winnen in de provincie. Maar de zeven zijn bang voor bodeminklinking en luiden... jawel, de noodklok. Wij willen dat het echt gebeurd is met de hier in Noordwest-Friesland. En daarom uh, laten we deze noodklok een kwartier lang luiden. Niet alleen hier, maar ook nog in andere, 26 andere kerken. Minister Verhagen van Economische Zaken... heeft nog geen beslissing genomen over de nieuwe vergunning. En voordat die vergunning er is, zijn we vast alweer een tijdje verder. De zeven vrezen het ergste en dus komen ze nu al in actie. En bij een actie hoort natuurlijk ook een strijdlied. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Marcella Mesker, hoe staat het bij de US Open? Ja, het is afgelopen. Novak Djokovic heeft uiteindelijk toch gewonnen... met 7-5 in de vijfde beslissende... Set. Federer stond 5-3 voor, serveerde voor de winst. En voor zijn zevende US Open finale had twee matchpoints in die game. En verprutste dat laatste matchpoint of breakpoint met een dubbele fout. Het werd 5-4, Djokovic maakte 5-5. Ja, en toen was het eigenlijk weg bij Federer. Je voelde al, Djokovic gaat er nu overheen. Het lijkt een, op een herhaling van vorig jaar. Toen speelden ze in de halve finale tegen elkaar. Ook toen had Federer twee matchpoints en verloor de dus zit er in vijf sets. Een déjà vu dus voor beide mannen. En Djokovic vandaag mentaal echt heel erg sterk. Twee sets tegen nul stond hij achter. En dit is pas de tweede keer in zijn carrière... dat hij terugkomt van een twee sets tegen nul achterstand. Hij staat dus in zijn carrière voor de derde keer in de US Open. Ja, en wie zijn tegenstander wordt, dat weten we nog niet... want die partij gaat dadelijk pas beginnen. Dat is de wedstrijd tussen Rafael Nadal en Andy Murray. Maar Novak Djokovic, die staat maandag in de finale, want door die regen... is het natuurlijk allemaal een dagje later geworden. Dankjewel, je Marcella Mesker. De Arabische lente begint door te dreunen in Israël. Gisteren wond de Turkse premier Erdogan zich op over de Joodse staat. Vannacht bestormden, zoals u hoorde, duizenden Egyptische betogers... de Israëlische ambassade in Cairo. Het leger hield zich een tijd lang afzijdig. De ambassadeur moest vluchten. En Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn weet er meer van. Sander, Turkije boos op Israël, Egypte boos op Israël. Zit het land een beetje in de tang? Um, zo voelt het zich in elk geval wel. En in een gevaarlijke tang. Want uh, Turkije en Egypte zijn natuurlijk twee sterke spelers. En je ziet ook wel de laatste uren dat er... Uh, Borde gedeescaleerd wordt. Die spanningen die lopen hoog op. Niemand weet welke kant het op gaat. En dus zie je dat Erdogan, de premier van Turkije, laat doorschemeren dat dat van die oorlogsschepen die hij nu de Middellandse Zee op wil sturen, dat dat verkeerd begrepen is. En dus zie je dat Netanyahu, de premier van Israël, zegt dat hij toch echt wil werken aan de relaties met de beide landen, Turkije en Egypte. En zie je dat Egypte, OPD, is geëscalerend, zegt dat ze ervoor zullen zorgen dat de ambassades, en dus ook de Israëlische ambassade in Cairo... dat die goed beschermd zullen worden. Uh, de Amerikanen lijken zich erg zorgen te maken... over destabilisatie van de toestand ja. in het Midden-Oosten. Uh, Obama zou willen bemiddelen, weet je daar iets van? Nou, het lijkt wel dat de Amerikanen toch ook een grote rol hebben gespeeld... de afgelopen nacht bij die belegering van de Israëlische ambassade... dat er een Amerikaans telefoontje van nodig was... bijvoorbeeld om het personeel wat nog binnen was te ontzetten... En uh, dat, dat wijst er toch wel op dat uh, de Amerikanen ook op de militaire machthebbers in Egypte druk hebben moeten uitoefenen. En ja, dit zijn natuurlijk twee belangrijke partners, drie belangrijke partners eigenlijk van Amerika in het Midden-Oosten, Israël, Egypte en Turkije. En dat die drie rollenbollend over straat rollen en dat niemand weet hoe erg dat in principe kan worden, ja, daar zit Amerika niet op te wachten. Het uh, lijkt een wat enge situatie. Het zijn allemaal verschillende incidenten rond, rond Gaza en rond die ambassade in Cairo. Het is in het verleden natuurlijk wel eens voorgekomen dat dat soort uh, incidenten tot een allesverwoestende oorlog leiden. Wordt dat verwacht? Um, nou, ik lees die analyse nog niet op brede schaal. En weet je, fouten worden uh, in deze regio veelvuldig gemaakt, uh, juist op het moment dat je ze niet verwacht. En daarom moet je je, uh, zeg met een positieve noot, maar ophangen aan het feit dat er zo duidelijk gedeescaleerd wordt op dit moment. Niemand zit te wachten op een conflict uh, tussen grootmachten in de regio, waarvan het einde niet te voorspellen is. Niemand zit erop te wachten, Israël niet, Egypte niet en ook Turkije niet. Je zei het net zelf al, Amerika niet. En dus lijkt de wijsheid op dit moment te overheersen en lijkt men de geest die van verschillende kanten uit de fles dreigt te springen, er toch weer in te willen drukken. Nou, ik ga na het gesprek met jou iets geruster slapen... dan ik uh, afhankelijk van plan was. Sander van Hoorn, dank je wel. De muziek in dit programma is uitgekozen... door de mensen die destijds voor de Nederlandse media... correspondent in Amerika waren in september 2001. Freke Vuist was dat voor het televisieprogramma Netwerk. We gaan luisteren naar haar muziekeus. Grand Central Station van Mary Chapin Carpenter vind ik een prachtig lied. Mooi omdat het zo simpel is, want het is het verhaal van één man. Van een reddingswerker, een bouwpakker met een helm en een broodtrommel in zijn hand. En hij is geen held. Hij heeft net op de pile gewerkt, die rokende puinhoop van Ground Zero. En nu staat hij in het prachtige station, midden in het hartje van Manhattan. En hij maakt een soort van metaforische reis met de stemmen van de doden die hij meeneemt. En dat station is heel belangrijk, want dat geeft mij ook altijd het gevoel van dat je één bent met de massa. Met al die New Yorkers van die stad waar je woont en werkt. En dan zijn er andere beelden in, in dat liedje wat zo mooi is. Ze zegt bijvoorbeeld, holy dust, hij heeft die stof op zijn werkkleding. En die stof herinner ik me zo, omdat het... Ja, daar was ik ook in bedekt toen ik aan het filmen was... in die dagen na 11 september. En, en ze heeft het over de posters van de vermisten. En ja, het waren een soort van spookbeelden in de stad. Ze waren weg, de mensen waren weg. Maar ze waren er toch nog bij je. En dat alles heel prachtig in dat ene liedje. Heel eenvoudig, heel simpel... Geen propaganda, geen bombastische taal. Got my work clothes on for love's sweat and dirt. All this holy dust upon my face and shirt. Heading uptown now, just as the shifts are changing. To Grand Central Stage. Got my lunchbox, got my heart head in my hand. I ain't no hero, mister, just a working man And all these voices keep on asking me to take them To Grand Central Station clock just one more time. Wanna wait upon the platform for the Hudson Line. I guess you're never really all alone, or too far from the pull of home, and the stars upon that painted dome still shine. Made my way out on Second Street. I lit a cigarette and stared down at my feet. Imagined all the ones that ever stood here way. Grand Central Station. Grand Central Station. De keuze van Correspondente Freeke Vuist. Op 9-11 was Josias van Aertsen, de huidige burgemeester van Den Haag... minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Kok II. Ruud Kolen, nu hoogleraar politicologie in Leiden... was net begonnen als partijvoorzitter van de toen nog grootste partij van Nederland... de P van de A. Mark Chavan, u hoorde hem daarnet al, woonde toen in Washington... en was daar correspondent voor NSE Handelsblad. Met hun drieën ga ik praten over tien jaar geleden, 11 september 2001. Want tien jaar later is het tijd om de balans op te maken... voor wat die dag betekende voor de wereld... maar ook voor de verhoudingen in politiek Nederland. Welkom, alle drie. Uh, ja, ik begin toch met die stomme kinderachtige vraag. Uh, de, de president Bush zat dus op het moment dat het gebeurde... kinderen voor te lezen op een basisschool of een, of een geitje of zo... Uh, meneer Van Aertsen, waar was u? Um, ik was op het uh, departement, of ik kwam daar geloof ik uh, net weer binnen. Maar ik heb um, op het departement uh, de het tweede vliegtuig in de toren. Tweede Toren zien gaan. U bent kort daarna ook op Grand Zero geweest, hè? Ja, ik ben uh, geloof ik twee weken daarna. Ben ik uh, zowel in Washington als in New York geweest. En um, ik heb naast de politieke gesprekken die daar toen zijn gevoerd. Ben ik uiteraard naar Ground Zero geweest. Nou, dat zal ik nooit vergeten. De, de geur uh, kan ik nog uh, in mijn neusvleugels uh, uh, Hoe is het geur? Me herinneren. Ja, een hele. Ja, een heel, eigenlijk een hele doordringende lucht. Uh, meer dan een normale brandlucht. Heel scherp, naar. Uh, en ik ben ook geweest in een kazerne uh, van, van een van de kazernes van de New Yorkse brandweer waar ook een aantal brandweermannen waren omgekomen... Uh, toen ze op 11 september uh, de torens ingingen. Hmm. Nou, dat, uh, dat was buitengemeen indrukwekkend. Maar wat mij toen in Amerika, bij iedereen die je toen sprak... en zoveel mensen heb ik toen echt niet gesproken... maar zeker als je uh, de mensen sprak die er rechtstreeks mee te maken hadden gehad... was uh, een enorme rust, ook in zekere zin een kalme berusting maar ook een enorm gevoel van patriotisme in de Verenigde Staten. Daar wil ik straks nog even op terugkomen met u. Ruud Kolen, waar, waar was u op die dag? Ik was die uh, middag was het in Nederland, uh, toen het uh, gebeurde... Uh, op werkbezoek in uh, de gemeente Den Haag, een aantal projecten. En we fietsten eigenlijk door de stad... Uh, toen mijn uh, directe medewerker een sms'je kreeg. En die zei, ik kreeg een sms'je, New York ligt in puin. Ik begreep er niets van. Later horen we dat er een vliegtuig ergens in een toren was gevlogen. Maar we dachten... Dat het een ongeluk was. Dat was bij de eerste, de eerste keer. En we gingen door met het werkbezoek. En toen we. na het tweede bezoek. Uh, wat we deden. Uh, we hoorden dat er nog een vliegtuig in was mm. gegaan. ja, dan, dan kun je bijna niet meer uitsluiten. dat dat, toeval is, uh, dat, dat, dat, dat geen toeval is dat er dus een aanval is. En toen hebben wij s'avonds. Uh, hadden we een bijeenkomst van de Partij van de Arbeid in Den Haag. hebben we afgelast. want we hadden de beelden inmiddels. toen gezien aan het eind van de middag. En dat was. ja, de, de kou sloeg je om het hart. Mark Sjevan. Uh, het was half negen daar, hè? kwart voor negen daar. Ik lag slaap. Oost, nog, nog niet hard aan het werk? Ik had uh, tot, drie uur, tot drie uur s'nachts gewerkt. Uh, zoals je weet uh, ligt het tijdverschil van zes uur... zodanig dat je als correspondent in Amerika meestal s'nachts werkt. Dus ik lag net even op één oor. Mijn vrouw was de kinderen naar school aan het brengen... en werd op de terugweg door een vriendin die bij de Chicago Tribune werkte... geroepen en die zei kom binnen... Er is iets heel raars aan de hand. En mijn vrouw belde me meteen op en zei... Kijken, toen zag ik net ook het tweede vliegtuig de toren ingaan. En vanaf dat moment begon die sneeuwbal te rollen. En uh, Josias van Aert zag het net over een soort berusting. Uh, een soort rust. Ik herinner me een paniek... die de Amerikanen eigenlijk nog niet helemaal heeft verlaten. Waardoor een hele, heel decennium van denk ik verkeerde en verkrampte beslissingen is gevallen Want opeens het gevoel van kwetsbaarheid dat men eigenlijk niet kende. Er werd onmiddellijk Pearl Harbor in, in herinnering geroepen. Amerika was daar, maar dat was in de Stille Zuidzee getroffen. Maar mainland, de hardland, was nog nooit getroffen. En er, er was dus een gevoel van, van enorme superioriteit... tot de dag voor de aanslag... Je had hele verhalen over de unipolar world, de, de wereld met één grootmacht. En Amerika zou het wel eens even de democratie uitwenden in de wereld. En op dat moment was dat allemaal voorbij en is dus Amerika in een kramp geschoten... waar we het denk ik de komende half uur over kunnen hebben. Want nooit voorbij gegaan die kramp? Nee, en een heleboel verkeerde beslissingen genomen, een heleboel... Zoals? Nou, alsof iedereen een verdachte was. Voor het eerst hebben Amerikanen hun eigen burgers als verdachten aangemerkt. En, en, en dat zal Josias van Aertsen wel uh, uit al zijn contacten kunnen beamen. De bondgenoten gevraagd om dat met hun burgers ook te doen. En zoals we in het nieuwsoverzicht hoorden, Sibrand van Hulst, de toenmalige chef van de... Met er inmiddels kritiek op. Nederlandse Veiligheidsdienst die zegt, we zijn daarin doorgeschoten. Joosjes van Aerts, u liet daarnet de term patriotisme vallen. Dat, dat was de sfeer natuurlijk ook. Later is daar de kritiek op gekomen, vooral op president Bush en zijn, zijn mensen. Van Jullie zijn daar veel te ver in, in doorgeschoten met de oorlog verklaren aan het terrorisme. Uh, kon u zich inleven in dat patriotisme op dat moment? Nou, mag ik even mijn eigen ervaringen weergeven, want we komen er wel op. Kijk, ik vind dat de Amerikanen, en daar ben ik het met Kok eens... die dat vandaag ook weer in een interview zei... dat het heel begrijpelijk was dat de Amerikanen na die aanval op Washington en New York... de schuldigen daarvan hebben willen treffen. Ik vind het ook niet... Ik vind het heel makkelijk om aan onze kant te zeggen... nou, dat hadden ze dan maar niet moeten doen. En bovendien... En onze herinnering is sterk ook bepaald van wat er daarna rond Irak gebeurde. Maar Afghanistan heeft geleid tot. Powell, Condoleezza Rice, maar ook president Bush hebben toen enorm hun best gedaan. En het is ook gelukt om een brede coalitie te vormen. Maar met Irak niet meer. Met, nee, met ja, Frankrijk maar, nee, niet meer. En Duitsland maar, niet ermee. Nee, ja, dat weet ik allemaal wel. Maar laten we nou eerst ons even bepalen tot wat ze na Afghanistan deden: een coalitie met. Arabische landen met de Russische federatie, er is zelfs toen een soort mogelijkheid geweest van een betere relatie tussen Iran en de Verenigde Staten, want Iran heeft de Verenigde Staten geholpen bij de strijd tegen de Taliban en bovendien alles wat de VS en de bondgenoten toen hebben gedaan, werd volledig gedekt door een uitspraak van de Verenigde Naties. Nou, onze herinnering wordt dan vervolgens heel sterk ook volgens mij geïmpregneerd... door dreng met datgene wat er rond Irak gebeurde. Maar dat, dat kun je toch niet los van elkaar zien? Ja, dat een paar jaar volgt, later is doorgegaan met Saddam Hussein moet ook weg... en nou, desnoods dat dat dat doen we dat met Tony Blair ja, alleen. Ja, dat is maar de vraag in hoeveel je dat allemaal los van elkaar kunt zien... dat, dat zou een ingewikkeld debat vergen. Maar mijn stelling is, op Afghanistan hebben ze goed gereageerd. Hebben dat ook met inderdaad veel verstand gedaan. In tegenstelling tot wat iedereen verwacht. Ik heb dat van de week ook in een speech in Newsport gezegd. Ja, ja. Van Amerika zal wel uit de heup schieten. Hebben ze dat toen niet gedaan. Uh, vervolgens komt... Het was wel het, beloofd door de president. Dead or alive. Nou ja, maar ik heb het niet... Ja, ik heb het gewoon over feiten maar wat er gebeurde. Ja, maar de, de werkelijkheid in het land is zijn ook feiten. Het is niet alleen maar diplomatiek de wereld. Even goed Koon in het gesprek Dat weet ik, ik wel, Even ja. Ruud code in het gesprek betrekken, heren. Als er iets is waar de Partij van Arbeid al die jaren mee heeft geworsteld... is het dit geweest. Hè. Moeten we achter, achter die uh, aanval op Afghanistan staan? Moeten we vervolgens achter die, uh, moet, die aanval op uh, Irak-politiek ja. steunen? Als u nu de balans opmaakt, was Afghanistan terecht en Irak niet? Nou, ik ben het wel met Van Aartsen eens dat uh, de eerste reactie van de Verenigde Staten uh, was, uh, op, o, uh, was uh, terughoudend. Allereerste weken na de aanslag op uh, 11 september was terughoudend. Dat was ook een vrees, ook binnen de Partij van de Arbeid, ook bij Winkok. Van, uh, er moet een antwoord komen, maar, ze moet, maar niet elke dreun die je, die je wil verkopen is aanvaardbaar. Het moet proportioneel zijn, het moet natuurlijk ook gedragen worden door een brede coalitie. En dat leek bij Afghanistan het geval te zijn... en de Partij van de Arbeid heeft ook, dat ook gesteund. Het was er was het trouwens heel breed in de, in de Kamer toen. Behalve de SP, geloof ik, destijds. Uh, maar het lag heel anders met de inval in Irak. En daar zag je dus dat, dat uh, ja, de, de, de, de regering van Bush... Ja, toch even de echte weg uh, kwijt is en gesteund door Tony Blair van Engeland... dat ze verbanden zagen tussen Al-Qaeda en, en, en het regime in, in Irak... Uh, die, niet, die er niet waren. En ze, ze zochten naar een, een, een smoking gun. En dat waren dan die vernietigingswapens die er ook niet waren. Maar ze gingen maar door. En daar eh, ja, heeft de Partij van de Arbeid terecht gezegd dat kunnen we niet steunen. Want ieder internationaal ingrijp, ook in Irak, moet, moet uiteindelijk terug te voeren zijn op draagvlak binnen de Verenigde Naties. En die was er op dat moment niet. Dus dat zijn toch wel twee verschillende zaken. Hebben ze een fout gemaakt met Irak, meneer Van Aert, Hebben ze toen hun hand overspeeld, Amerikaan of niet? Nee, um, ik heb, evenals de Partij van de Arbeid trouwens in die periode, die toen in een lastige kabinetsformatie zat, ik. Ik, want ik was toen overigens uh, uh, in die periode uh, uh, nog geen fractievoorzitter... maar, maar ik wel. zat wel in de Kamer. En we hebben politieke steun aan die operatie gegeven. Waarom? Want dat hele verhaal van de verbinding met Al-Qaeda, dat was natuurlijk nonsens. De aanwezigheid van kernwapens of, of allerlei andere biologische wapens... dat was zeer, om dat op zijn Duits te zeggen, wraaklies. Dat was maar helemaal de vraag of dat allemaal zo was. Voor onze toenmalige VVD-fractie was het hoofdpunt het feit... dat vanaf 1990-91, na de inval door Irak in Koeweit nou ja, Ik weet niet hoeveel resoluties waren aangenomen... die te maken hadden met de mensenrechten-situatie in Irak. Nog een het spijt, maar ik moet een paar partijen van de arbeid mensen aanhalen... die daar een hele goede rol in hebben gespeeld. Max van der Stoel, die de mensenrechtenvertegenwoordiger uh, uh, van, van de VN was in Irak... heeft ook die inval gesteund. Het drama van Irak is... Dat ze niet wilden nadenken over de vraag. En als we dan in Bachtel staan, wat gaan we dan doen? En die, dat, is een, dat is een dramatische fout geweest die ook aan de regering. Maar de de, Bush de fout zat de met persoonlijk afmaken die aan de regering Bush kan worden verweten. Is dat men zich geen seconde had verdiept, dat wil zeggen in de regeringslaag over de vraag hoe zit dat Irak eigenlijk in elkaar? En dan was er nog een punt, en dat, dat telde, telde voor mij later zeer, uh, zeer sterk: dat de VN in wezen buitenschot, of eigenlijk uit dat systeem van besturing van Irak is gehaald. Nou ja, maar juist op dat laatste punt... Nu komen hier uh, nog even, en daar gaan we even uh, over naar de Heel binnenland. snel, want juist, juist, er was een, een missie van, namens de Verenigde Naties bezig... onder leiding van de heer Bliks. En die vroeg meer tijd om te kijken of die wapens te, te vinden waren of niet. En die vond ze maar niet, en die vroeg meer tijd. En de Verenigde Staten heeft met steun van uh, Engeland bewust die missie uh, gekort. En uh, natuurlijk is het een grote fout geweest dat ze niet hebben nagedacht... wat moet er na een aanval gebeuren met Irak. Maar het was een, even een zeer grote fout uh, om, om niet de Verenigde Naties af te wachten. Dus die politieke steun die was... Volstrekt ongerechtvaardigd. Ik wil even over naar de binnenlandse consequenties. Uh, Mark je had het er net over in Amerika, maar ook in Nederland zijn eigenlijk uh, ongegronde antiterreurmaatregelen genomen, althans maatregelen die de privacy van burgers in het, in het geding brachten. Maar ik, ik kan het me nog zo goed voorstellen. Je, je was zo bang toen. Je wist niet waar het eindigde. Je wist niet waar het gevaar vandaan kwam. Ik vond het helemaal niet zo gek dat er van die nee, wetten kwamen. De, de schaal waarop in Amerika uh, mensen zijn vastgezet... en, en uh, zonder normaal recht om een advocaat te hebben... zonder een normale rechtsgang... de, de honderdduizenden... Maar hier in Nederland? Nou ja, in Nederland is... De, de, de toon waarop de, ook de laatste jaren een aantal maatregelen... ook Europese richtlijnen zijn toegepast. Het gemak waarmee dan maar de ruime versie door de regering werd voorgesteld... om telefoongegevens te bewaren. Of, uh, er is een hele sfeer ontstaan waarbij ook Nederlandse burgers... Uh, in de verdachtebank zitten. Nederlandse manier, moslims vooral. Als het zo uitkomt. Maar op een manier die tien jaar geleden... Uh, absoluut de Kamer niet zou passeren. Josjes van Aartsen, u zat in het kabinet toen die antiterreurmaatregelen uh, begonnen. Later als fractieleider werden ze allemaal door minister Remkes... en minister Donner in de Kamer gebracht. Uh, waren ze nodig? We hebben, uh, dat vergeten we dan misschien ook... maar we hebben in uh, Nederland, zeker tot ongeveer 2005... een Hofstadgroep gehad... Uh, ik, u zit er met iemand in de studio die op de hitlijst van die groep stond. U werd bedreigd? Uh, nou, ik zeg precies zoals het, zoals het was. En uh, we hebben uiteraard. Het was ze ook een woord. Ze, ze, ze probeerden via uw apotheker, geloof ik, aan die ja, adres te komen. En... Ach, ik heb, er, ik heb er nooit zelf zoveel over gezegd. Want de andere politici doen dat continu. Maar het was wel een gegeven. We hadden dus een groepering in het land, en ook wel een aantal meer. Uh, die een gevaar vormde voor de Nederlandse burgers, gewoon mensen in, uh, in dit land. En we hebben de moord op Theo van Gogh gehad. Als je nu kijkt naar de maatregelen die zijn genomen... ben ik het wel eens met diegenen die zeggen... laten we er nou nog eens goed naar kijken welk complex we hebben geschapen. Maar we kunnen echt niet zeggen dat we in Nederland uh, daarmee te ver zijn gegaan. Pechthold heeft, meen ik, twee jaar geleden gevraagd... om aan de, de Kamerovers aan de Radboud Universiteit in Nijmegen... meet die hele zaak nog eens door. En het conclusie van de Radboud Universiteit is... dat is een rapport uit januari van dit jaar... die zegt, wat Nederland heeft gedaan, is gebalanceerd geweest... en bovendien op geen enkele wijze in strijd met uh, het mensenrechtenbeleid... zoals we dat in de Europa hebben. Ruud Kolen, tot slot in dit blok. Um, dan gaan we weer naar muziek luisteren namelijk. Uh, Jeroen Recourt van de PvdA, Tweede Kamerfractie... heeft vandaag op de radio geroepen om draai die wetten terug. Is het tijd ze weer in te trekken? Nou, hij heeft gezegd... De, de, evalueer ze. De, evalueer ze. En ik denk ook wel dat er inderdaad de wetten in Nederland zijn uh, pas na 2004... echt eigenlijk, uh, na, na de moord op Van Gogh... en ook de aanval uh, in, in Madrid terroristen zijn, zijn die in Nederland ingevoerd... en die zijn misschien wel wat te ver doorgevoerd... hoewel terughoudend toegepast, maar in wetgeving te ver. En dat moet je echt opnieuw bekijken en dat kan wel een graadje minder. Ik wil het straks met u, en u is Josias van Aertsen... Ruud Kolen en Mark van ook nog hebben over het integratiedebat... en het debat over de islam... waartoe 11 september aanleiding heeft gegeven in Nederland. Maar we gaan eerst weer terug naar de muziekkeuze... van de toenmalige Nederlandse correspondenten in Amerika... just my children and my wife. Thank my lucky stars to be living here today. Cause the flag still stands for freedom and they can't take that away. And I'm proud to be an i'm Ik heb waarschijnlijk niet heel veel fantasie voor nodig om te verzinnen wat de titel van dit nummer was. Proud to be an American. Trots om Amerikaan te zijn. Ik heb dit gekozen omdat het ontzettend veel gespeeld wordt in de periode rond 9-11. Uh, dat is logisch. De Amerikanen waren geschokt en viel een beetje terug op een oude trots op Amerika. En ik heb het ook gekozen omdat het heel symbolisch is voor die periode kort na 9-11. Waarbij alle Amerikanen zich even een één voelden. Allemaal achter de vlag. Uh, trots op hun land. Maar ook omdat we nu tien jaar later moeten constateren, dan zou ik eigenlijk een beetje de akelig en verdrietige ervan dat die eenheid van toen volledig verdwenen is. En de oude bitterheid in de Amerikaanse politiek van deelde, sterke tegenstand tegenstelling in de Amerikaanse samenleving, weer volop terug zijn. En dan moet je eigenlijk constateren dat Proud to be an American is misschien nog het enige wat die Amerikanen vindt. En dat is geen fijne conclusie. Ja, deze patriotische muziek werd uitgekozen door Charles Groenhuizen in 2001 correspondent van het NOS-journaal... en het toenmalige televisieprogramma Nova in Amerika. Terug hier naar de studio waar aan tafel zitten... burgemeester Josias van Aertsen van Den Haag... en de professoren Kolen en Chavan. Meneer Kolen, eh, op het moment dat de Twin Towers gebeurde... was de PvdA de grootste partij, Wim Kok eh, premier... In mei 2002 waren de verkiezingen en er bleef weinig van de PvdA over. Uh, dat kwam ook omdat inmiddels het debat over de islam, de integratie, op scherp werd gesteld. Hadden jullie je daar niet op voorbereid? Nee, veel te weinig. Uh, uh, en ik denk ook wel dat 9-11 daar wel een, een, een katalysator is geweest om de sfeer in Nederland op scherp te zetten. De Nederlaag van de Partij van de in 2002 was natuurlijk had natuurlijk meer te maken dan alleen met 9-11. Er was onvrede ook over het Paarse beleid. Pim Fortuyn was er? Over, precies. Er was onvrede over bijvoorbeeld de wachtlijsten in, in de zorg. En Pim Fortuyn. Had Melkert de lijsttrekker was niet erg populair? Uh, nou ja, kijk, dat, dat was uh, zeker in die, in die strijd in het voorjaar. Uh, bleek dat zo te zijn. En Pim Fortuyn die wist die onvrede die al langer sluimerde. Uh, op een magnifieke manier als politieke ondernemer uh, op de kaart te zetten. Maar kreeg wel de wind in de zeilen door 9-11. Zeker op het punt van de buitenlanders en zijn uitspraak van de islamisch achterlijk. Zonder 9-11 geen succes van Pim Fortuyn? Nou, ik denk dat hij minder succes, want hij kon dat punt maken. Het, het was tot met 9-11 wet die, die, die, die aanslag is gepleegd... door de terroristen in naam van de islam. En dat, dat heeft ook in Nederland en, en ook in andere landen nogal de zaak op scherp gezet. En als dan Fortuin, naast andere dingen die hij zei over die, de, de publieke voorzieningen en de wachtlijsten, had hij ook het punt van de islam is achterlijk. En daar heeft hij natuurlijk wel eh, de wind mee in de zijde gekregen voor die mensen die daarvoor gevoelig waren. Josje van Aartsen voor de VVD eigenlijk hetzelfde uh, verhaal. Onder Hans Dijkstal als uh, lijsttrekker eerst heel populair, bijna premier geworden, wat Mark Rutte nu is. En helemaal in de vernieling gekomen bij die verkiezingen. Wat, wat heeft de VVD daar toen van geleerd? Oh, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Um, ik, ik denk dat een van de naast daar heeft Ruud Kolen helemaal gelijk in... Um, 11 september heeft een enorme versnelling gebracht... in een bad wat in Nederland al aan de gang was. Want tuin was er natuurlijk al voor die aanslagen... Nou, niet, denk lang, denk niet, wel, niet, niet, niet heel erg lang, he. hij is, Nee, hij is, ik weet het. Hij is hij heet eind eind uh, augustus... Precies. Maar is eind augustus nog wat gebeurd van dat jaar? Toen heeft Wim Kok gezegd dat hij geen lijsttrekker meer zou zijn... van de Partij van de Arbeid. Ik weet hoe, uh, hoe Kok daar overigens ook mee geworsteld heeft. En hij heeft ook op 11 september zich de vraag gesteld... kan ik nou beter niet gewoon lijsttrekker zijn? Ik denk ook dat het, het vertrek van Wim Kok, die een goede premier was een enorm vacuüm in de Nederlandse politiek trok... en in een samenleving die onzeker werd... Uh, met een politieke klasse die vervolgens ook niet meer stabiel was... nog partijen van de arbeid, VVD raakte, dat weet ik ook... vanaf januari uh, 2002 ook in verwarring. En, en trouwens ook een probleem bij het CDA, want daar is ook zo'n wissel geweest. Toen kwam Balkenende aan het roeren. Een onzekere politieke klasse gevoegd bij onzekerheid in de samenleving... dat was een, um, nou, dat was een geweldige tondeldoos aan ellende. Mark Stefan, als je nu de sprong van tien jaar neemt... en naar de Nederlandse politieke klasse, de Nederlandse politieke partijen kijkt... welke les hebben ze eigenlijk geleerd van 11 september? Of welke les zouden ze nog steeds moeten leren... Nou ja, als je kijkt hoe ze ervoor staan, de, de grote drie van vroeger... de Partij van de Arbeid is nog zoekende naar antwoorden op eigenlijk alles. Heeft, heeft uh, nog in het veiligheidsdebat... nog in het debat over uh, de zorg, wat deze week weer uh, opspeelde... Uh, nog in het Europa-debat een eigen lijn ontwikkeld. Ze hebben wel standpunten, maar dat zijn standpunten... die links en rechts in de politieke winkel ook te koop zijn... Het CDA is nog in de peilingen heel slecht. Hoewel Maxime Verhagen duidelijk voor een rechtskabinet heeft gekozen. Je ziet dat alleen de VVD het zowel bij de laatste verkiezingen... als in de peilingen heel goed doet. Maar dat is pas nadat Mark Rutte zich tot de uh, rechtse gedachten heeft uh, bekeerd. En als het ware dezelfde kiezers als de PVV ten dele bedient. Concluderend, Concluderend. wat u daarnet over Amerika zei... Ook voor Nederland geldt, tien jaar na dato, het land werd labiel toen en is nog steeds labiel. Het is eigenlijk nog steeds labiel en de VVD heeft nu een soort, een soort uh, beet door daarop rechts en, en dat, dat angstgevoel te exploiteren, maar een, een totaal beleid is het niet. We hadden het over 11 september, tien jaar later, met Joosjes van Aertsen, nu burgemeester van Den Haag, Ruud Kolen, toen PvdA voorzitter, nu hoogleraar politicologie in Leiden en collega journalist. ...maar ook hoogleraar in Groningen. Max van? Daniel Rodriguez was een onbekende politieagent voor 9-11. Maar werd hij van de ene op de andere dag landelijk bekend als de Singing Policeman. Geen herdenkingsdienst op daar stond Danny Rodriguez weer op het podium... ...om zijn opera-stem los te laten op het ultieme patriotische lied... ...het God Bless America. Voor een uh, tv-reportage ben ik eens een dagje met hem mee geweest. Acht uur in de limousine op en neer om ergens dat enige lied te zingen dat iedereen van hem wilde horen. Ik vroeg hem of hij dat God bless America intussen niet spuur zat was. Oh nee, het bezorgde hem iedere keer opnieuw nog rillingen van ontroering, zei Danny. In dat jaar na 9-11, toen Amerika nog zinderde van patriotisme, was Danny vaak op tv en zong hij zelfs een keer in Carnegie Hall in New York. Hij treedt nog steeds vaak op, maar nu vooral op middelbare scholen en in zaaltjes in de provincie. Alleen dit weekend is Danny weer helemaal de ster. De singing policeman rijdt van de ene naar de andere herdenkingsdienst, waar hij ongetwijfeld met groot enthousiasme weer dat ene lied zingt. God bless America! Land that I... To the prairies, to the oceans, wide with foam. God bless America, my home, sweet home. God bless America. I Politieman, waarschijnlijk is een tuin opgenomen, want ik hoorde ook nog vogeltjes op de achtergrond. Het was de keus van toenmalig RTL-correspondent in Amerika, Max Westerman. Trouwens, tussen 12 en 1 vannacht in het programma De Overnachting... hoort u een langer gesprek met Max Westerman over zijn herinneringen aan... Hoe kan het anders? September 2011. Denk je nog wel eens dat hij leeft? Ja, als je je kind niet dood ziet en je hebt geen kisten en geen botten leeft hij natuurlijk toch door. Ja, dat is heel gek. Ik, ik kan hem niet voorstellen dood. Ik moet hem zien. Het is niet uh, zo dat je denkt uh, dat, hij, dat hij nog leeft. Dat denk ik niet. Dat denk ik absoluut niet. Er is iets gebeurd. En uh, dat is het einde geweest. Je denkt echt dat hij dood is? Ja. Ja fragment uit de ontzettend aangrijpende documentaire Twee Levens... die morgen in, documentaire, in uh, première gaat sorry, op het Film by the Sea Festival in Vlissingen. Maker van de film is Vivi Visser. Goedenavond. Goedenavond. Oh, het gaat over je broer Maarten Visser... die op 18-jarige leeftijd spoorloos verdween in het zuiden van Chili... en de zoektocht van je ouders Loes en Paulus naar ja, jouw broer eigenlijk. Waarom heet de film Twee Levens? Nou, ergens in de film zegt mijn vader... op een gegeven moment die bedenkt het ook eigenlijk ter plekke. Die zei ja, je moet het zo zien. Want ik vroeg, gaat je leven nou door? Want dat, dat, dat, ik, ik vroeg me af, hoe doen ze dat? Leven ze nou voortdurend in een soort façade? Gaat je leven door? Of, of, of stopt een deel ook? En um, toen zei hij, nou ja, je moet het zien, eigenlijk heb je twee levens. Eén leven dat doorgaat en, en, en je krijgt kinderen en je wordt ouder... en het werk gaat door en, en uh, de kleinkinderen die komen. Dat gaat allemaal door, maar dat andere deel, dat is gestopt. Dat is er niet meer. En uh, uh, nou ja, eigenlijk heb je dus twee levens. Waarom ging Maarten, je broer, naar Chili? Hij ging naar Zuid-Amerika omdat hij een um, uh, reis wilde maken na zijn eindexamen zoals zoveel jongeren. Capier. Um, ja, uh, hij wist niet zo goed wat hij wilde doen. Hij kon heel veel, was een heel getalenteerd mens. En uh, dacht ik, ik ga er wil eerst wat van de wereld zien, de wereld ontdekken en mezelf ontdekken. En uh, hij ging op reis. En uh, Argentinië, Paraguay, Brazilië. En uh, uiteindelijk is hij uh, niet verder gekomen naar Chili. Uh, er zijn een aantal uh, ja, theorieën, komen in je film ook voor... over zijn verdwijnen, vulkaangevallen, beroofd en vermoord. Ont ont uh, gekidnapt door de geheime dienst van dictator Pinochet... die er toen nog was in 1985. Ja. Uh, wat, wat vind je zelf het meest plausibel? Ja, dat is altijd de aller, allerlastigste vraag. Want dat is nou juist het probleem, dat weten we dus niet. Ik heb echt geen idee. En dat is heel raar, want... want de, uh, dat wil je eigenlijk. Je wil, als ik een idee zou hebben, dan, dan, dan, dan weet je, dan heb je ergens een aanknopingspunt. Maar we hebben geen enkel aanknopingspunt. Ja, het kan heel goed dat hij een ongeluk heeft gehad. Dat kan heel goed. Maar uh, al die andere verhalen kunnen ook heel goed. Het kan ook heel goed zo zijn dat hij wel door de geheimdienst is meegenomen. Het kan ook heel goed zo zijn dat hij wel verdwaald is en, en uh, beroofd is en vermoord is. We weten het niet. En dat, is het, dat maakt het zo onverdraaglijk uh, verdrietig. Je ouders zijn uh, sinds 1985 elk jaar terug naar Chili gegaan... om te proberen ja. met mensen te praten die Maarten nog gezien hebben... Maarten nog gesproken hebben. Ja... Um, ja het, ja, Je hebt het heel ontroerend geportretteerd. Maar het komt op mij ook als een beetje een onzinnige expeditie over. Oh ja? Ook als je, nadat je het gezien hebt? Ja, na 25 ik, ik jaar dat... moet je vreselijk toch ja. constateren... Ja. maar het is er niet meer. Ja, maar, maar um, uh, je, je geeft je kind niet op. En dat vind ik toch wel heel erg mooi om te zien. Het is, het is toch ook wel echt een, een, een, een, een ode aan... Uh, de liefde van ouders voor hun kind. Op het moment dat je niet weet wat er met je kind gebeurd is... kun je het niet loslaten. Je kan niet zeggen, nou weet je, we stoppen er maar mee. Als je weet dat hij dood is, als je weet wat er met hem gebeurd is... dan kan je zeggen, oké, okay, dat is zo. En dan, dan leg je ermee neer en dan ga je verder. Maar zolang je dat niet weet kun je niet anders dan blijven zoeken. En dat ben ik eigenlijk met het maken van deze film ook zo goed gaan zien... en zo, zo gaan begrijpen waarom zij dat moeten doen wat ze moeten doen. En in de wetenschap, ja, het kan heel goed zo zijn dat we hem nooit vinden. En dat is natuurlijk een heel onverdraaglijke gedachte... dat ze nooit erachter komen wat er met hem gebeurd is... en dat ze, dat ze op een gegeven moment doodgaan en dat niet zullen weten. Uh, en dan snap... moet jij het dan overnemen, de zoektocht? Nou ja, ik... ik ik kan me een beetje voorstellen, ik heb die film, eh, uh, niet met die reden gemaakt, maar ik kan me een beetje voorstellen dat, dat. Deze film en, en de uh, website die ik erbij wil maken, eigenlijk een beetje die functie van het zoeken overnemen. Ik zal niet lijfelijk ieder jaar naar Chili gaan en mijn broer, mijn andere broer mijn zus ook niet. Maar um, misschien kun je op een andere manier, via internet, via zo'n film... Die film willen we ook graag in Zuid-Amerika laten zien en daar op televisie in Chili tonen. Um, misschien zet ik wel op een of andere manier die zoektocht uh, door, voort... Tot slot, je ouders, Loes en Paulus... stellen zich heel kwetsbaar op, ook in die film. Wat vonden zij zelf van de film... Uh, het eerste wat mijn moeder zei toen ze hem had gezien... zei ze, het is echt een monument voor Maarten. Wat ik heel grappig vind, want, want het is, inderdaad... zij richten een monument voor Maarten op... maar ik heb eigenlijk wel een monument voor hen opgericht... met het maken van die film. Maar um, nou ja, zij zijn natuurlijk altijd echt met Maarten bezig... en niet met zichzelf. En, um, en verder zei ze, "Ja, het is precies zoals het is. Het klopt helemaal. Het is, het, is, het, het is zoals het is. Nou ja, dat is natuurlijk heel mooi en heel prima. En ik denk dat ze um, er eigenlijk uh, wel blij mee zijn... Zijn en mee zullen zijn, omdat ik denk dat uh, veel mensen die hem zien... ook wel zullen begrijpen waarom het voor hen onvermijdelijk is... om uh, naar Maarten te blijven zoeken. Zetten zij hun zoektocht door? Zij zullen hun zoektocht doorzetten. Ze zullen niet opgeven. Nee, ze zullen, tot hun laatste snik zullen zij hem blijven zoeken. Denk je ja. dat ze ooit een teken van hem vinden? Uh, nou... Eerlijk gezegd, denk ik dat niet. Nee. Ik, ik ben bang dat, ze, uh, dat we er nooit achter komen wat er met hem gebeurd is. Het is een uh, hartverscheurende film, Fifi. Dank je wel. Morgen in première op het Film by the Sea Festival in Vlissingen. En later in het najaar wordt hij trouwens ook vertoond op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Twee levens van Fifi Visser. We gaan nog uh, één keer uh, luisteren naar de muziekkeuze van een van de Nederlandse journalisten die als correspondent in Amerika was in september 2001. En het laatste woord is aan Tim Overdiek, toen correspondent van de NOS Radio in Amerika. Tim, uh, wat ga jij ons laten horen en waarom? Voordat ik je vertel wat het is, wil ik je even mee terugnemen in de tijd. Tien jaar geleden en dan precies naar 21 september 2001. Dus tien dagen na de aanslagen, een vrijdagavond, zit ik thuis onderuitgezakt met mevrouw Jennifer op de bank. Ik ben moe, ik ben uitgeput, ik ben aangeslagen na tien dagen ononderbroken berichtgeving. En we zitten een beetje te kijken naar de New York Mets. Club speelt die avond voor het eerst weer thuis in Shea Stadium. Een wedstrijd van niks. Het publiek. Echt een beetje aangepast aan de mood van de stad. En nog lang niet uh, overheen aangeslagen. Totdat in de zevende inning, dat is zo'n traditionele pauze... dat er een, een, een lied wordt gezongen, Take Me Out to the Ballgame. Sindsdien wordt er ook God Bless America gespeeld. Maar toen, die vrijdagavond, verschijnt Liza Minnelli op het veld. Cabaret. En uh, ze wordt begeleid door een brandweerman en een politieagent. Het publiek gaat op zijn dak. Zij kijkt om zich heen en ze zegt: I am so excited! Ik ben zo opgewonden! En we kijken elkaar aan, mijn vrouw en ik, en ze begint te zingen. Ze zingt New York, New York. Het publiek gaat uit zijn dak. Ze wiegt met haar heupen met de borstel vooruit. Zwaait naar de toeschouwers en iedereen beseft dat op dat moment, toen zij dat begon te zingen, het, het, de stad zich kan ontladen. Dat die droefheid en die boosheid eventjes kan worden vergeten. En dat gevoel had ik thuis op de bank ook. Mevrouw en ik kregen er aan, begonnen vreselijk te lachen voor het eerst sinds die tien dagen. En we huilden echt van het lachen en, het, en vielen bijna letterlijk van de bank. Dankzij Liza Manelli. De band was gebroken. New, New York, New York, het kon weer, het mocht even. Die dag op dat moment in Shea Stadium. We gaan luisteren, Tim. Of New York, New York. There's Liza, being escorted fittingly by a policeman on her right arm, a fireman on her left arm. Liza Minnelli. Miss Minnelli has invited some of tonight's honored guests to join her on the field. Liza Marnelli dus, de keus van oud-correspondent in Amerika, Tim Overdiek. Dit was het oog aan de vooravond van de 10e, 11 september herdenking. Morgen zit hier John Jans van Gade. Morgenochtend tussen 10 en 12 cent de VPRO-radio... een lang interview uit met minister-president destijds in 2001, Wim Kok. En straks dus Max Westerman bij BNN. Een goed en veilig weekend. Dit is Radio 1...